Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Weg nu Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, hey.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 Van, van de oude liefst. Ik heb zelf ook mogen zeggen liefst gespeeld. Dus het, het is een uitdaging om met zulke stukken bezig te ja. zijn. En Martin, Oei natuurlijk. Ja, natuurlijk. En het goed. is een jong mens. En het is natuurlijk prachtig dat zo iemand, zo'n jonge jongen, jonge, zeg maar, zich uh, gefascineerd voelt door deze muziek. Ja, ja, ja. zeker. Ja. ja.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 Illusion about the stopping Justin Man. <laughs>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 Volgens mij is er niet één dag dat er niks is. Uh, nee, dat klopt. Het is, het is heel druk op dit ja, moment. Ja, mooi uh, hè? Ja, uh, geweldig, heerlijk. Alles kan weer. Uh, alhoewel we ook tijdens coronatijden wel uh, het circuit hebben kunnen gebruiken. Ja. Gelukkig voor, voor trainingsdoellijnen. En op een gegeven moment ook wel wedstrijden, maar dan weer zonder publiek.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 graad is toegankelijk. Uh, de Pinkster races zijn ook graad toegankelijk, maar bijvoorbeeld Viva Italia op tweede Pinksterdag niet.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 En uh, ja, dat is dan vervelend. Maar goed, die, die gaan dan wel rijden. Dus ja, dan, dan hebben ze natuurlijk een paar, paar rondjes hoor Voordat we ze eraf kunnen, kunnen hengelen. Ja. En dan, uh, nou, dan is het altijd wel zo dat iemand dan nog de kans krijgt om... Uh, om er, nou er ja, iets aan te doen. Om er iets aan te doen. Hè? Mm -hmm. Om een, uh, um een goede uitlaat te monteren. Uh, maar ja, gebeurt het nog een keer. Hè? Uh, het, dan, dan, dan is het helaas over en uit. En, uh, en kan niet rijden. En helaas is dat gisteren dus ook weer gebeurd.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 A traveling show, my mama used to dance for the money they'd throw. Papa would do whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles, of stop. their money down. Picked up a boy out of the mobile. Gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. He rode with us to Memphis. And Papa would have shot him if he knew what he'd done. Chimps, dreams, and themes. We hear it from the people of the town. They'd the money down dance for the money they throw Grandpa do whatever he could preach a little gospel sell a couple bottles of Dr. Good G.O.C. Tramp and Thieves We'd hear it from the people of the town they'd call us G.O.C. Tramp and Thieves But every night all the men would come around and lay their money down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 Witte Herenstraat, Magdalena Straat. Als u meer informatie wilt over de wandeling... neem dan contact op met Henny Terpstra via terabstra.hennie.gmail.com Dus ik herhaal terabstra.hennie.gmail.com En dan de derde activiteit op 15 mei... weer naar Overveen...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 Voor deze wandeling meldt u zich om 1 uur bij de parkeerplaats Koningshof, Duimlustweg 26 in Overveen. En ook voor deze wandeling meldt u zich aan en kunt u meer informatie krijgen via de website van IVN Zuid-Kennemerland np-zuidkennemerland.nl of bellen naar 023-54-1123.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 Goedemorgen ja, Leontien. Hi, hi Irene, ja, hallo. Was, was Irene, je weer aan, ja. aan het hardlopen? Nee, ik, was, ik, ik had mijn telefoon gewoon nog niet aan. Ik, oh. ik weet niet, ik ben dan, <laughs> was weg aan dat dan. <laughs> je hebt een vrije ja, dag en dan denk je even Ja, niet. nou dat is het vooral eigenlijk. En ik ga volgende week, ik uh, uh, uh, ben even weg. Maakt dan niks Dan ben uit. ik al een beetje ja. in een andere stand, zeg maar. Ja. Maar gelukkig, het is goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. De grote glimlachroute.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 Nou ja, nee en, sorry, en, daar, hadden we, daar is Hans Stroom, we, we, we, we, we, de, de, we, de blauwe tram. De blauwe tram, ja. Nou ja, uh, ik uh, proeven en ontmoeten in de blauwe tram, uh, dans met Anita Daanen in de grote zaal, ja, ja. Muzieklijst, luisteren in de grote zaal en de, ook een workshop ontspannen voor mantelzorgers. Natuurlijk ook heel leuk om, uh, om te doen in de bovenzaal. Ja. En dan is er in de bibliotheek nog poëzie met Theo Chin Su.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 Jullie nou. komen het zingen en de eerste keer zingen ze het dan samen. En de bedoeling daarna is dat ze dat met, met zoveel mogelijk inwoners van het dorp zingen. Ja, hartstikke Liefst ook kinderen erbij, dus ik roep ook echt jongeren op: kinderen kom, op. Kom lekker kom, naar het plein om vier uur, ook al is je ja. school uit. En ook al ken je het lied niet, we hebben flyers. daarom kan je ook met Lana la mee doen. Dus mee dat, dat lijkt mij echt een prachtig moment. Ja. Goed, ja, de Leo burgemeester 10. opent het om vier uur. Ja, 4 uur komt de burgemeester. Accordeonist, ak en... act, nou mis het niet. Het, het wordt dus even. Uh, ja. Wij gaan nu luisteren naar Samen okay. in Zandvoort. En wij zien elkaar ongetwijfeld volgende week vrijdag bij de Blauwe Tram. Ja, mij moet je even niet zoeken, want ik ben even in een ander land. Oké, okay, dat maakt niks uit. Die zijn er allemaal wel. wel. Okay. Heel goed, dus ik, hoor, ik hoor graag later wat je ervan vond, ja, Is goed. Oké, okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Hai, dankjewel. Hai, dankjewel. Fijn, Fijn weekend. Doei, doei. Dag.